Hebt u al gegeten vandaag? He? Heb je al gegeten? Goede maaltijd? He? Heb je al een goede maaltijd gehad? Want ik zal u zeggen: vanmiddag, het wordt vast voedsel. Ja, het wordt stevige maaltijd. <laughs> Paulus, die, hij zegt: Spijzen. He, ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte Prediking: Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs. ...is voor de volwassenen. Ja, zo we krijgen een goed bord vanmiddag. En hij zegt eigenlijk daarna, dat is even zo vooraf... ...maar hij zegt dan, laten we de eerste aangaande uh, Christus laten rusten... ...en ons richten op het volkomene. Zo met andere woorden, wel een mooi voorbeeld misschien. Hij zegt eigenlijk, ja, als je het alfabet hebt... ...ja, dan blijven we niet alleen bij het alfabet, hè... Ga je niet steeds het alfabet lezen. A, B, C, D, E, E. Nee. Je gaat van het alfabet. Kan je van allerlei dingen doen. Je gaat er een mooi gedicht van maken. Hè? En mooie woorden en al deze dingen. Hetzelfde is met muziek. We hebben do, re, mi, fa, sol, la, di, do. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die gaat muziek leren. Steeds maar do, re, mi doet. Hè? En weer terug. Hij gaat er een mooie akkoorden van spelen. En zo is het eigenlijk ook met het woord van God. Als we het woord gaan leren, als we God leren kennen, dan wil God dat we met het woord en hetgene wat we binnenin ons hebben, dat we, ons, uh, ja, dat we volwassen zullen worden, dat we zullen groeien. Nu, vanmiddag, ik wil gaan met u naar de Romeinenbrief. Romeinenbrief. Er was eens dus een keer een meisje, en na de dienst kwam ze naar me toe, ze zei, ja, bij de mededelingen. en ze was pas bekeerd, ze zei, bij de mededelingen zeggen jullie altijd... Uh, ...aanstaande zondag, heiligingsdienst. En ze zei, ik weet wel wat een evangelisatiedienst is... ...ik weet ook wel wat een dooddienst of een bidstond is... ...ik weet ook wel wat een jeugddienst is... ...maar ze zei, ik weet eigenlijk niet wat is eigenlijk een heiligingsdienst. Nou, dat is een hele goede vraag, dat is een hele goede vraag. En, en ik geloof ook, als je God niet ooit hebt leren kennen in je leven... En je komt zo in een dienst en je hoort daar, heiligingsdienst. Hè? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, ik sloeg met haar de Bijbel open en kunnen wij ook wel even doen. In 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4, vers 3. En uh, het is misschien niet in één woord zo makkelijk uit te leggen wat een heiligingsdienst is, maar ik las met haar dit gedeelte. Het zijn maar zes woorden. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4, vers 3. En daar staat, want dit. Wil God uw heiliging. Ik hoor sommigen vanmiddag al denken, oh oh, nou gaat hij praten, nou gaat hij spreken over hoe onheilig ik nog ben. Nou, ik, ik zou willen zeggen, blijf even zitten nog. Wees niet bang, wees niet bang. Ik, ga u echt niet, uh, ik kom echt niet met de wet vanmiddag. Hè. Ik kom met de genade en de liefde van God. God wil ons helpen. God wil onszelf, maar het is zo, God zegt, dit is wil Gods wil, uw heiliging. En als we het allereerst deze woorden horen, heiliging, dan denken we meestal eerst aan een, en, en daarbij ook aan rechtvaardiging, want het hoort er eigenlijk bij, dan denken we aan van die hele geleerde theologen, die hun hele leven zitten te sneuwen in allerlei boeken, en dan op laatst naar hun levens. Tijdens hebben ze zulke dikke boeken gemaakt over heiliging en, en over rechtvaardiging. En dat is niet voor ons, denken we dan. Nou, ik zal u dit wel zeggen, als we eenmaal ontdekken in ons leven, wat het betekent, reiniging, of rechtvaardiging eigenlijk, en heiliging, dan zullen we ons er alleen maar over verblijden. Laat ik eerst iets over zeggen over rechtvaardiging. Wat is eigenlijk rechtvaardiging? Broeder Kenyon die zegt het heel mooi in zijn boeken. En, en sommigen hebben zulke dikke pillen erover geschreven. Maar je kan het in één woord zeggen. Rechtvaardiging is mijn bekwaamheid, uw bekwaamheid, om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen, zonder gevoel van schuld en minderwaardigheidscomplex. Dat is mooi hè. Dat is de mooiste uh, definitie die ik ooit heb gehoord over rechtvaardiging. Wie heeft rechtvaardiging nodig? Dat is de zondaar. De zondaar heeft rechtvaardiging nodig. En dit is het probleem geweest van de mensheid door al de eeuwen heen. De vraag, hoe kan ik recht staan voor God? Dat is ook de reden dat, er, dat we al de godsdiensten hebben in deze wereld. De mens zit met een zondeprobleem. Hij zit met een zondebesef. Wie je ook bent. Zelfs de volkeren die er nooit met de beschaafde wereld in aanraking zijn geweest, hebben bloedoffers voor hun zonde. De mens weet door zijn geweten dat hij een zondaar is. En dat hij gerechtigheid nodig heeft om in de tegenwoordigheid van God te verschijnen. Nou, veel mensen, en zeker hier in Nederland, die proberen door de wet gerechtvaardigd te worden. Met andere woorden. Ze proberen het met God in orde te maken door iets voor God te doen. Maar Paulus zegt, hij zegt in gelaten 3 vers 4, Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Zo zegt hij het eigenlijk. Buiten de genade staat gij. Nou ja, als je een grote zondaar bent, en je hebt alles verkeerd gedaan in je leven wat je verkeerd kon doen. Dan kan ik begrijpen dat je buiten de genade staat. Hè. Maar er zijn mensen hier in Nederland. En, en waarvan je zegt, hè, menselijkerwijs gesproken even. Dat zijn goede mensen. Ze doen niemand kwaad. Ze geven ieder het zijn. Hè. Ze gaan misschien nog wel naar de kerk. Ze doen alles goed en er is echt niks op aan te merken. En ik dacht bij mezelf, toen ik hier zo bij bezig was, ik dacht, wat is het verschrikkelijk erg, dat wanneer je denkt goed te zijn, en het goed te doen, en alles hebt gedaan wat je dacht het goed was, om dan te horen, buiten de genade staat gij los van Christus. Is dat niet erg? Dat is verschrikkelijk. Als je nou zonde, zonde hebt gedaan, vreselijke zonde in je leven, oké, okay. dan zeg je oké, okay, ik, ik heb het verdiend, maar als je altijd je best hebt gedaan, altijd het goede hebt gedaan. En dan te horen. Je staat los van Christus. Dat is wel het meest erge wat er is. Nee vrienden. Wij kunnen de wet niet houden. Maar ik ben blij dat er iemand gekomen is in deze wereld. Die de wet heeft gehouden. En dat is Jezus Christus. Ik neem altijd maar een heel simpel voorbeeld. De wet vraagt van mij eigenlijk. Dat ik duizend kilo zal optillen. Dat zijn Gods normen, terwijl ik maar 25 kilo kan tillen. Hè? Ik hoop dat u het voorbeeld begrijpt. God zegt in zijn wet: je moet duizend kilo optillen, en ik ben maar in staat om 25 kilo op te tillen. Dat is eigenlijk wat de wet van mij vraagt. Nou, mensen genoeg in Nederland die nog elke dag proberen om duizend kilo op te tillen. En, en als het dan weer mislukt, dan zeggen ze: oh, geef mij heer. Wil mij vergeven. Volgende keer zal ik het beter doen. En elke keer proberen ze maar weer. Om die duizend kilo op te tillen. Met andere woorden. Gods normen. Gods wetten. Gods dingen die hij van ons vraagt. Zijn zo hoog. Die kunnen wij nooit volbrengen. Maar ik ben zo blij deze middag. Dat Jezus is gekomen. En hij heeft voor ons die duizend kilo opgetild. En hij is gerechtvaardigd door God de Vader. En die gerechtigheid rekent hij u en mij toe. Een paar weken geleden hebben we in de kerken zo Luther herdacht. En u kent allemaal Luther. En deze man die zat ook met dat zonde probleem. Hij wist ik ben een zondaar. Hij wist het. En op allerlei wijze probeerde hij het met God in orde te maken. Hij probeerde goed te leven. Hij probeerde alles te doen. En het lukte niet. En deze man heeft zichzelf gepijnigd. Hij ging de Sint Pieter op, op met knieën. En hij kwam boven. Hij had helemaal bebloed, bebloede knieën. En hij, zijn knieën waren helemaal stuk. En dan was hij zijn zonder niet kwijt. Nog steeds er hij in zijn hart. Ik sta schuldig tegenover God. En toch was het zo geweldig. En mensen die echt God zoeken, die zullen hem vinden. En Luther die kwam in een klooster. En hij opende de Bijbel. En in één keer vult zijn oog op Romeinen hoofdstuk 3 vers 24. En dat is zo'n geweldige tekst, laten we het even lezen. Romeinen hoofdstuk 23 vers 24. Romeinen hoofdstuk 3. En daar staat, en deze man, het, het, het ging als een zwaard door hem heen. Wat hij daar las. Zijn hele leven had hij zijn best gedaan om zijn schuldgevoel kwijt te raken. En dat doet de hele wereld. De wereld wil zijn schuldgevoel kwijt. En doet allerlei dingen om het kwijt te raken en het lukt niet. Er is maar niet één manier om het kwijt te raken. Luister wat er staat. En dit las Luther. En er staat, want allen hebben gezondigd en derven, dat is missen, de heerlijkheid Gods. En worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade. En juist dat, die twee woordjes die hij daar las. Oh, dat raakte zijn hart zo. Onniet, om onniet. Om hij had altijd geprobeerd er iets voor te doen. En nu las hij om niet. En worden om niet gratis gratis gerechtvaardigd uit zijn genade. Waardoor? Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoemiddel door het geloof in zijn bloed. En toen deze man dit las, de boogheid zijn knieën zei, heer, vergeef mij, kom in mijn leven. En deze man die werd gerechtvaardigd voor God. Prijs de heer broeders en zusters. Wat is het geweldig om vanmiddag te weten. Dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van de heer Jezus Christus. Hoeveel van u weten dat vanmiddag? Laat even uw hand zien. Oké. Okay. Prijs God ervoor. Het is een geweldig iets. Als je tot ontdekking komt in je leven. Ik kan niks meer voor God doen. Om het met hem in orde te maken. Het is gratis dat ik het van hem ontvang. Dat is het meest geweldige moment in het leven van een mens. Dat hij zo tot God komt en zegt: Heer, vergeef mij. En ik geloof het, Heer, dat wat U voor mij heeft gedaan, dat ik nu gerechtvaardigd word door uw genade. Nu, het is door het Geloof. En dat is ook zo met heiliging. Rechtvaardiging is door het Geloof, maar heiliging is ook door het Geloof. Rechtvaardiging is door het Geloof, want Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 4: hij zegt: zie maar naar zien we naar Abraham, hoe is Abraham gerechtvaardigd, uit zijn werken of door geloof, en Paulus die haalt het hele hoofdstuk daar aan over Abraham en over David, hij zegt nee, Abraham die werd ook gerechtvaardigd door het geloof, en niet door zijn werken, en wij moeten ook leren in ons leven, dat het is niet door werken, het is door geloof, de rechtvaardiging is door geloof, nou, en dan lezen we heel snel even in Romeinen 5. En dat is zo geweldig. He? Heerlijk om dat te weten. De vrucht van de rechtvaardiging. Wat houdt het in voor ons? Nou, er staat. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Halleluja. Hoeveel hebben vrede met God? Ja, natuurlijk. Kan niet anders. Als u de hand hebt opgestoken dat u gerechtvaardigd bent, dan heb je ook vrede met God. Ja, dan hebben we ook vrede met God rechtvaardiging ziet op onze staat. Uh, je hoort wel eens voor de televisie, landen die met elkaar in oorlog zijn, die zijn in een staat van oorlog. Nou, wij waren ook in een staat van oorlog met God. Er was onvrede. Er was eigenlijk een strijd. We waren vijandschap tussen God en ons. Het lag niet aan God, maar aan ons. Wij waren in een staat van oorlog met God. En wij konden er zelf niks aan doen om dat met God in orde te maken. Maar toen kwam Jezus. En hij is er vrede voorst. Ziet u ook uit weer naar kerstmis, hè? we denken dat Jezus als vredig vorst is gekomen naar deze wereld. En hij heeft alles voor ons volbracht. En hij zelf heeft het tussen God en ons weer in orde gebracht. Waardoor? Doordat hij zijn offer gaf, zijn leven, zijn bloed. En de Bijbel zegt dat hij met zijn bloed de hemelen doorgegaan. En dat offer heeft God geaccepteerd. En daarom is ook Jezus opgestaan uit de doden. De dood kon hem niet houden omdat hij niet had gezondigd. En nu is het gevolg de vrucht van die rechtvaardiging. Als u zegt vanmiddag ik ben gerechtvaardigd door de Heer Jezus Christus. Dan kan het niet anders. Dan hebt u ook vrede in uw hart. Dat staat hier. Hè. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben gekregen in het geloof. Tot deze genade. Waarin wij staan. Zo so hebben we ook nog de toegang tot zijn genade. En. daar staat er achteraan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid gods. Dat zal allemaal nog komen. Waar de zuster en broeders van gezongen hebben zo net. Hè, dat we straks hem zullen loven en prijzen. En de heerlijkheid die over ons openbaart zal worden. Dat zal allemaal nog komen. Wij roemen er nu reeds in die heerlijkheid. Die we straks zullen ervaren in ons leven. Maar Paulus zegt niet alleen. Roemen we in de heerlijkheid gods. Maar we roemen zelfs. In de verdrukkingen. Nou, en we maken allemaal nog wel eens verdrukking mee hier op aarde, hè? Allemaal wel eens last van verdrukkingen? Ja, hè? hè of niet? Ja, toch? We gaan allemaal door dingen heen. En zelfs kunnen we dan roemen in de, in de heerlijkheid gods. En dan staat er, dat we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaam, omdat de liefde gods in onze harten uitgestort is, door de heilige geest, halleluja, die ons gegeven is. Zo zeker als Christus, toen we nog zwak waren, de zijne tijd voor goddeloos is gestorven. Zo mooi gedeelte, ik wil het helemaal even lezen. Want niet licht zal ieder iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij, derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen we nog vijanden waren met God, God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, zullen we veel meer, nu we verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Halleluja. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig? We zullen behouden worden doordat hij leeft. Zo, lieve vrienden, vanmiddag. Het is een goede maaltijd, hè? Of is het een beetje zwaar, hè? Huh? Toch niet te zwaar? Nee, soms is het wel eens een beetje zwaar, maar dat is niet de bedoeling vanmiddag, hè? Wat mooie komt nog. luister. Na onze rechtvaardiging, en, en luister vrienden, de, de, de Romeinenbrief is zo'n geweldige brief. Als u nooit de Bijbel zou lezen, zou u in ieder geval een Romeinenbrief moeten lezen. Dat is het ABC voor de Christen. Dat is een van de mooiste brieven van Paulus aan ons geschreven. Dat is een van de mooiste. Er zijn nog veel meer mooie. Maar een van de mooiste. ABC voor de Christen. Paulus spreekt hier allereerst over onze rechtvaardiging. Onze rechtvaardiging voor God. Maar na onze rechtvaardiging wil God ook onze heiliging. Nou, dan komen we aan het andere moeilijke woord. Heiliging. Wat is Heiliging. Daar hebben we ook vaak zo'n bekeerd begrip van. Hè? Als we aan heiliging denken, dan denken we vaak aan schijnheilige mensen. Is dat waren of niet? <laughs> ja. Ja. We, we zijn zo opgevoed. Wij zijn allemaal misschien in de kerk opgevoed. Hè? Ik denk de meeste. En, en, en als we aan heiliging denken, dan denken we meestal aan schijnheilig. Maar in Gods ogen is dat niet zo. God denkt bij heiligen aan iets heel anders dan wij. Waar, de, waar wij aan denken. Wat is eigenlijk heiliging? Het is niet zo moeilijk. Het is eigenlijk heel simpel. De duivel maakt het ook vaak moeilijk voor ons. Die belaat ook vaak die woorden, hè. Zoals zonde. Als je die vandaag en de dag gebruikt, dan is het al, hè, een heel zwaar beladen woord. Rechtvaardiging zo moeilijk. Heiliging is zo moeilijk. Al die woorden in de Bijbel vinden ze zo moeilijk. Dat is niet moeilijk. Het is het heerlijkste wat er is. Als je maar echt gaat begrijpen wat God ermee bedoelt. Wat is heiliging? Nou, ten eerste, apart gezet. In het Oude Testament, daar lezen we vele malen, dat God vele zaken uh, liet heiligen. Volk van Israël werd geheiligd, um, vele uh, dingen in de tempel werden geheiligd, de hoge priester werd geheiligd, de priesters werden geheiligd, er veel om op te noemen. Lezen we, je moet maar eens het Oude Testament lezen. Vele dingen werden geheiligd. Apart gezet voor God. Dat was voor de Heer. Die dingen gebruikten ze voor de Heer. Die dingen waren voor de Heer. In die zin, als u gerechtvader bent, dan bent u ook geheiligd. In die zin behoort u God toe. U bent apart gezet door God. U bent uit deze wereld gehaald. En u bent hier gezet door God. U bent door de geest geheiligd. U bent apart gezet door God. Is dat niet een geweldig iets? Even voorstellen. Die almachtige God in de hemel. U die gereinigd bent door het bloed van Heer Jezus Christus. U bent apart gezet door God. Nou dat is één deel van de heiliging. Een tweede betekent heiliging. Zijn leven door ons heen. Zijn leven door ons heen. Heiliging zit ook meer dan op die uh, apart gezet. Hè, dat op onze staat tegenover God. Maar... Kijk, rechtvaardiging ziet op onze staat, maar heiliging ziet op onze wandel. Wandel, wandel, wandel. Dat is ook belangrijk, hè. Het is niet alleen uw staat tegenover God, dat u een staat van vrede hebt tegenover God, maar het is ook onze wandel. Daarom hebben we net gelezen in 1 Thessalonicens, hoofdstuk 3 vers 4. Dit wil God uw heiliging. Paulus zegt heel mooi in gelaten 2 vers 20. Hij zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Niet meer ik. Vaak vragen we ons af, wat moet ik doen om heilig te leven? Wat moet ik doen om heilig te leven? Dat meisje vroeg het mij ook. Ze zei, ja, heilig, maar wat moet ik daarvoor doen? Wat betekent dat eigenlijk? Hoe moet ik dat aanvoelen? In het geloof. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik zelf doen? En dat is meestal de vraag bij de mensen. Net zoals met de rechtvaardiging en zonde. Die zegt ook: wat moet ik doen? Hè? En we hoeven niks te doen. God heeft alles al voor ons gedaan. En dat is met heiliging ook zo. Net zo min als wij onszelf kunnen rechtvaardigen. Net zo min kunnen we onszelf heiligen. Dit moet u maar vast in uw oren knopen. Net zo min als we onszelf kunnen rechtvaardigen, kunnen we onszelf ook niet heiligen. Daarom zegt Paulus ook, niet meer ik leef, maar Christus in mij. Dat ik moet juist niks meer doen. Ja, maar broer, dit is zeker een een of andere uh, uh, uh, dwa, dwa, dwa leer vanmiddag. hè? Ik moet niks meer doen. Ik leef toch, ja. Maar Paulus zegt, niet meer ik, maar Christus, die leeft in mij. Nou, Romeinen 6 spreekt over onze heiliging. Laten we daar even naartoe gaan. Romeinen 6 spreekt over de basis van onze heiliging. En daar spreekt Paulus over onze dood en opstanding met Christus. Laat ons lezen vanaf vers 1. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Ah, er zijn van die mensen die zeggen, ja, je blijft zondaren tot de dood. Heb je wel eens gehoord dat mensen dat zeggen, hè? Je kan een kind van God worden, maar je, hè, dat kan eigenlijk niet, maar eh, je blijft zondaren tot de dood. Daarom zegt Paulus dit hier ook, hè, mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen. Weet je wat God zegt vanmiddag? Nee, nee zegt God, dat blijven niet, je blijft niet in zondaren, luister goed vanmiddag. Wij mensen zeggen vaak, ja, we blijven zondaren tot onze dood. God zegt vanmiddag, nee, dat blijven niet. Want ik heb je uit die oude adem gehaald. Ik heb je uit die oude mens gehaald. Ik heb je uit die oude natuur gehaald. En ik heb je in mijn zoon, Jezus Christus, geplaatst. Want toen mijn zoon stierf, toen stierf u. Toen mijn zoon opstond uit de doden, toen stond u op. En God zegt vanmiddag tegen u en mij, ik wil dat u zult weten dat mijn zoon als hoofd van de schepping, uw plaats heeft ingenomen, dat door zijn dood, de zondaar met hem stierf, en toen hij opstond, u als een volkomen nieuwe schepping, dat God zegt dat vanmiddag, dat u als een volkomen nieuwe schepping voor mij staat. Amen. Amen. Ja, of moet ik het nog een keer zeggen? Wij mensen zeggen, ja, maar ik blijf zonder zondaard aan de dood. God zegt, dat is niet waar. Ja, maar ik voel het zo heer. Ja, we voelen het zo, maar we hebben niks met het gevoel te maken. We hebben de feiten van de Bijbel. God zegt, toen mijn zoon Jezus naar deze aarde kwam. En dat is zo mooi, hè? Kijk, dit bent u. En dit is de heer Jezus. God zegt in feite, toen Jezus naar de aarde kwam, toen heb ik jou, u, heb ik in mijn zoon geplaatst. Toen ik mijn zoon zag, zag ik u. Toen mijn zoon de wet vervulde, was u in hem. Toen mijn zoon stierf, toen stierf u in hem. Toen mijn zoon is opgestaan, toen was u nog steeds in hem. Toen Jezus naar het kruis ging, ging u in hem naar het kruis. Toen Jezus opstond, stond u met hem op in nieuwheid van leven. Daarom zegt God, je bent uit die oude Adam weggehaald. En je bent overgezet in de Heer Jezus Christus. Laten we even lezen, dan wordt het ons duidelijker. In Romeinen 6. Ik wil het u lezen uit de Living Bible. En het is een heel mooie, het is eigenlijk een paraphrase, maar ik wil het u voorlezen. Misschien kunt u uh, niet meelezen, dan wordt u misschien, uh, komt u misschien in de waar. Door, uh, als u het leest uit de NBG-vertaling. Maar luister wat er staat. Zegt Paulus in vers 1. Wat moeten we hier nu mee? Mogen we doorgaan met zondigen. omdat daardoor de meer, de meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. In vers 2 staat volstrekt niet. Wij zijn dood voor de zonde. Waarom zullen we dan nog zondigen? Of weten jullie niet wat het betekent gedood te zijn? Hoeveel zijn gedood hier vanmiddag? Ah, het heeft veel met de dood te maken, alles. Of weten jullie niet wat het betekent om gedoopt te zijn? Door de dood zijn we allemaal één met Christus Jezus geworden. Zijn dood is onze dood. Toen we gedoopt werden, betekende dat voor ons het einde. De dood was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader... Zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. We zijn dus één geworden met hem. Eén in dood en leven. We weten dat de persoon die we vroeger waren, niet meer leeft. Dat is gek, gek geloof hebben we, hè? Vindt u dat geen gek geloof? De Bijbel zegt dat we zijn gestorven. Wat is dat voor een gek geloof wat wij hebben? U ziet er helemaal niet gestorven uit vanmiddag. Maar het heeft alles met geloof te maken. Het heeft te maken met onze vereenzelvering met Jezus Christus. Onze identificatie. Je hoort het vandaag in de dag veel, hè. Sommige mensen zijn hun identiteit kwijt, hè. Moeilijke woorden, zeg. Hun identiteit, wie ze zijn, dat zijn ze kwijt. En dan gaan ze op zoek. Ik, ik, ik, ik, ik hoorde de laatste meisjes, ze zei, ja, ik, ik ben naar Afrika teruggegaan om een identiteit naar te zoeken. Dan oh, moet je ver weg gaan, zeg, om je, ja, maar ja, oké. Okay. Maar, maar vele mensen zijn op zoek naar hun identiteit. Wie zijn ze? Wie ben je? Nou, de Bijbel vertelt ons hier in Romeinen 6 wie wij zijn. En we mogen ons vereenzelvigen met Jezus Christus in onze dood en in een opstanding. Zo, daarom, en dat is zo geweldig wat Paulus is, maar laten we even verder lezen. We mogen, we zijn dus één geworden met hem in dood en leven. We weten de, dat we de persoon die we vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Ah, Zo is afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Aha. De zonde heeft geen macht over een dode. Nou, als hier een dode zou zijn. Ik kan tegen hem roepen zoveel als ik wil, maar hij beweegt niet. hè. Is het waar of niet? Ja, dit is zo, maar stel je voor. Ik, ik kan tegen hem schoppen, maar hij doet niks. Ja, hij, hij beweegt niet. Zo zegt Paulus: zijn wij ook dood voor de zonde. De zonde is er nog wel. Ja, zelfs in onszelf ervaren we soms nog die zonde macht in ons leven, ons vlees. Maar Paulus zegt hier: je moet jezelf. Weten wat hij nu net heeft gezegd, dat we met hem zijn gestorven met Jezus en zijn opgestaan in nieuwheid van leven. Ja, nou, dit is moeilijk. Ik heb u wel eens dat voorbeeld gegeven. Hè? Poh, het is zwaar op de maag, hè? Ja, ik vind het ook wel een beetje uh, zware kost worden. Maar we komen er wel doorheen. Het wordt nog mooier. Luister goed. Er wordt niet zo vaak overgesproken. Maar het is toch goed dat we het soms eens een keer goed zullen vaststellen. Wie we eigenlijk zijn geworden in Christus Jezus. Er was eens een keer een. Ik heb het wel eens op de bit stond, verteld dacht ik. Er was eens een keer een Joodse jongen. En die kwam tot bekering. En die nam Jezus aan. En toen kwam hij thuis. Bij zijn vader en moeder. En toen zei hij tegen zijn vader en moeder. Ik heb Jezus aangenomen. Ik heb Jezus gevonden. Ik ben een, een kind van God geworden. En die vader die werd kwaad. En die vader zei tegen hem, als je niet teruggaat en zegt dat je niet meer zal komen en dat je Jezus niet verlogen, hoef je niet meer thuis te komen. En die jongen die ging weg en even later, een paar dagen later kwam hij weer terug. Maar ja, hij had die ervaring met Jezus gehad. En als je die eenmaal hebt gehad, kan je niet meer terug. Hè. Als je die vrede hebt ervaren, hij had ook die rechtvaardiging erop geproefd. Die vrede met God die hij nooit had gevonden, had hij nu gevonden. En Jezus niet verlogen? Ik heb hem aangedomen in mijn leven. Hij is mijn Heer en Heiland. En die vader zei, jongen, je mag niet weggaan. Je hoeft nooit weer thuis te komen. Het is voor ons voor altijd afgelopen. Het kan niet meer goed tussen ons worden. Zo, so, deze jongen die ging weg. En een week later <coughs> liep hij op de straat. En wie kwam hij tegen? Zijn vader. En hij groette zijn vader. En zijn vader zei niks tegen hem. En liep gewoon door. Even later ontmoeten die zijn broer en zijn zus En niemand groette hem. En voor hem was hij, de jongen was voor hen als, als doodzijn. De jongen bestond niet meer voor hen. Misschien heb je ook wel eens die ervaring gehad. Hè? Als je op straat loopt en uh, je bent iemand tegengekomen. Hè? En die heeft je gegroet en je hebt zelf niet gegroet. Hè? De volgende dag zeggen ze tegen je bent ook een wijze. Ik heb je gegroet en je hebt niks gezegd. Je, je liep misschien in gedachten en je liep die man voorbij. Je hebt niet gegroet. Die, die man was als dood voor je. Paulus zegt hier, de zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Ten opzichte van de zonde zijn we dood voor de zonde. Nou, en dan komt de zonde op je af. En die wil weer je leven hebben. Hij wil alles weer van je hebben. En dan moet je gewoon reageren. Alsof je het niet hoort. Hè? Er komt de zonde weer, hè? Je bent net gedood. Oh, je bent zo blij dat je gedood bent. En je dacht, nu krijg ik de kracht van God. En je rookte altijd daarvoor. En nu komt er precies na de dood iemand naar je toe en die geeft je een sigaret. Ja, ja? Of andere dingen, hè? Waar je het ook moeilijk mee gehad hebt, of met seks, of met. met met, met, met roken of met drank of met, of met jezelf. Je bent altijd een onstuimig iemand geweest zonder geduld en altijd gauw klaar worden. En dan ben je geduld en je dacht en nou is het heerlijk feest en dit is het leven met de Heer. En je bent nog niet thuis of je vrouw die zegt iets of je man of je kinderen. Oh, je voelt hem weer opkomen in jezelf. Ja, die oude mensen. Oh, je kan je niet beheersen. En dan begin je te schelden weer en je ja en, en, en dan komt de duivel en die zegt, zie je wel, je bent nog niks veranderd. Je bent nog diezelfde oude schepping. Sliep uit, zo, zo doet hij. Ja, zo doet hij. En, en, en als wij deze kennis niet hebben, dat we dood zijn voor de zonde en voor de duivel, dan trappen we daarin hè? en dan gaan we op ons gevoel af. En dan zeggen we, zie je, ja nee, ik ben nog ook helemaal nog niks beter geworden. En dan ga je twijfelen en dan zeg je, ben ik dan eigenlijk de keer? Ben ik wel een kind van God? Heb ik wel de Heilige Geest? Heb ik me wel bewust laten dopen? En als sommigen willen zich over laten dopen. Nou, al laat je ook tien keer dopen. Het zal je niet helpen. Het heeft met de kennis te maken van Gods woord En wat er met u gebeurd is toen u zich liet dopen. In de Geest. Wat in het uiterlijk gebeurde. Dat toen u daar onder water ging. En weer uit het water kwam. Dat is in de Geest met u gebeurd. U bent in de dood van Jezus gedoopt. En de Vader heeft u op laten staan in de Heer Jezus Christus. Daarom bent u een nieuwe schepping geworden. Ah, als je dat eenmaal weet, dan heb je ook een uitgangspunt om tegen de duivel te strijden. Hè? Als je dit niet weet, dan, word je, dan ben je zo verschrikkelijk uh, uh, bedroefd, dan voel je je zo naar en dan denk je, ik ben helemaal niet een kind van God, maar je moet weten hoe te strijden. En dan zeg je, duivel, oké, okay, ik heb nu wel een fout gehad, puur, ik heb het wel fout gedaan. Maar luister goed, ik heb mijn zonden beleden. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonden ermee. En ik ben toch een nieuwe schepping in Christus. En dan ga je weer door. En dan gaat de de Heer je de overwinning erover geven. Oh, en dat is zo geweldig. Nou luister wat hij zegt, verzacht. Als we met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. We zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood moet van hem afblijven. Door zijn sterven heeft hij de macht voor de zonde eens voorgoed verbroken. Maar zijn leven is een leven voor God. Dus beschouw jezelf als dood voor de zonde. Jullie hebben er niets meer mee te maken. Doordat je één bent met Christus Jezus, leef je nu voor God. Laat de zonde dan niet de baas zijn in je sterfelijk lichaam. Geef niet toe aan de slechte begeerten. Stel geen enkel deel van je lichaam ter beschikking van de zonde ...als iets waarmee je slechte dingen hebt gedaan. Nee, stel jezelf ter beschikking van God. Tot zover even de, deze Living Bible. Nu, tot zover is er niks aan de hand. Als we dit vasthouden, dan hebben we een heerlijk leven. Oh, halleluja. We zijn met Christus gestorven. We hebben een nieuw leven gekregen. Ik ben in Christus, ik ben dood voor de zonde... Prijs de Heer, halleluja, wat een heerlijk leven. Wat een leven met God, zo heerlijk. hè? En je vertrouwt op God in alle dingen. Ja, maar nou doet zich iets vreemds voor in de Bijbel. Na Romeinen 6 krijgen we Romeinen 7. Sommige mensen hebben gezegd, theologen, dat hoofdstuk staat verkeerd. Dat moet voor Romeinen 6. Maar nee, nee, het staat wel goed. Luister wat Romeinen 7 vers 24 zegt. Paulus die schreeuwt het hier uit. Na hoofdstuk 6 notabene. Dat hij zegt ik ben dood voor de zonde. En, en ik, ben, ik ben in Christus. Zegt hij in vers 24. Ik ellendig mens. Hoeveel hebben dat wel eens gezegd. Hè? Huh? Ik ellendeling. Ja. Dat zegt Paulus in feite. Wat ben ik een ellendeling? Wat ben ik ellendeling? Waarom zei hij dat eigenlijk? Nou, hij probeerde, net als zoveel christenen, God te behagen. God lief te hebben, alles voor God te doen wat binnen is. Maar toen hij daarmee begon, toen merkte hij in zichzelf een macht, die sterker was dan hij zelf. Want hij zegt in vers 18 van hoofdstuk 7, hij zegt, ik weet dat in mij, dat wil mij zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij me aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Nou zeg, dat lijkt, uh, lijkt wel bruine bonen. Zo zwaar ligt dit, hè, als je dit leest. Ja, maar wat zegt Paulus hier in feite? Wat zegt Paulus? Ik wil gaan colperteren op dinsdagavond. Maar als het moment aanbreekt dat ik moet gaan colperteren. Dan voel ik opeens zo tegenzin om het te doen. Als ik de Bijbel wil gaan lezen, dan worden mijn ogen zo slaperig. En als ik wil gaan bidden, na een kwartier vallen mijn ogen al dicht. Ik heb wel eens gehad in mijn leven, dan wilde ik gaan bidden en dan lag ik voor de bank op mijn knieën. En ik werd na een uur wakker, snurkend. Ja, slapen. Ja. Echt waar. Hoeveel hebben dat wel eens ervaren, dat u moe wordt? Nou, en je zit bij de televisie te kijken. Het begint bij Seus, Sesamstraat, een kwart voor zeven. En een kwart over taal, twaalf, zit je nog met zulke ogen te kijken. Waar ligt dat aan, hè? Waar ligt dat aan? Waar ligt dit, dit, dit, dit, dit, dit... Er is een macht in ons die sterker is dan wij. Er is een macht die zo sterk is. Wij, Paulus zegt, ik wil God graag behagen. Ik wil graag zijn wil doen. Maar als ik juist zijn wil wil doen. En alles wil doen wat, hij, wat God graag wil. Dan ontdek ik dat er is een macht in mij die sterker is dan ik. Wat is het probleem? Wat is het probleem? We hebben net gelezen gelaten 2 vers 20. Dat Paulus zei. Niet meer ik. Maar Christus. En als we dit maar zouden vasthouden in ons leven. Zou er geen enkel probleem zijn. Maar lieve vrienden. Dat ik van ons is zo sterk. Dat ik van ons wil het altijd weer zelf proberen. Nadat we gerechtvaardig zijn en God zijn gaan dienen. Na verloop van tijd willen we zelf weer proberen om die duizend kilo op te tillen. We proberen het zelf weer in onze eigen kracht. En elke keer als je het zelf wilt proberen. Dan leef je onder de wet. En de wet gaat je weer. Hoe noem je dat? veroordelen, veroordelen, telkens weer. Daarom zijn er hier in Nederland, maar over de hele wereld, zoveel gefrustreerde christenen, die onder de veroordeling leven. Ik heb het geprobeerd om God te dienen, maar het is niet gelukt. Arme ik, het zal me nooit lukken. Ze hebben toch gelijk gehad in de kerk. Je blijft een zondag tot je dood toe. Ik moet het ook herkennen. Ja, Paulus had precies dezelfde ervaring. Maar hoe zit het nou? Nou, Luister nou goed, het is zo belangrijk. Het is een crisis waar iedere christen doorheen gaat. En het is een proces, maar ook een crisis, waar een christen doorheen gaat. En vooral als je God wil gaan dienen. In Romeinen 6 hebben we gelezen dat we zijn verlost van de macht van de zonde, maar er is nog iets waar we verlost van moeten worden. Weet u waarvan? Van de wet, van de wet. Nou, broer. Dit is helemaal een dwalier wat u vanmiddag brengt. Moeten we de wet dan niet meer houden? Nee. Ik hoop dat u blijft zitten vanmiddag. Moeten we de wet dan niet houden? Nee. Die hoeven wij niet te houden. Gelukkig. Gelukkig niet. We, zijn heel, we hebben heel wat wettische Pinkster-christen in Pinkster. Weet u wat het verschil is tussen een wettische Pinksterchristen Christen en een christen die vertrouwt op de Heilige Geest? Want Romein 8 gaat over de Heilige Geest. Ik zal u een voorbeeld noemen. Hè? Een wettige christen die, die staat morgens op. Wettige pinkster christen. En daar heb ik het nu over vanmiddag. Die staat morgens op. En die denkt. Nou moet ik dit weer. Nou moet ik dit voor God doen. Nou moet ik dat voor God doen. En ik moet zo leven. Nu ben ik een christen geworden. Nou moet ik lief zijn voor iedereen. Nou moet ik van iedereen houden. En hij doet zijn uiterste best om God te behagen. Hij doet zijn uiterste best in allerlei dingen om het, om het goed te doen voor God. En hij merkt in zijn leven, het lukt niet, ik faal, ik faal. Nou een pinkster christen die op God vertrouwt. Ah, die wordt morgen wakker, rekt zich heerlijk uit. En, ah, die zegt, Heer, dank u wel Heer voor die heerlijke nachtrust vandaag. Heer, ik ben zo blij dat ik vandaag weer met u mag leven. Heer, het wordt een geweldige dag voor me, voor, met u, want u zal het in mijn leven doen. Dank u wel, Heer, dat ik op u mag vertrouwen vandaag. Ik vertrouw volkomen op u. En je gaat fluitend je bed uit, je gaat je heerlijk wassen, en je gaat je springt op je fiets of in je auto, je gaat heerlijk naar je werk, en de zuster die gaat lachend en fluitend en zingend gaat ze de avas doen, en ze gaat heerlijk stofzwijgen, of is het niet zo? Ja, ja toch? Want ze vertrouwt op de Heilige Geest. Die zal het doen in mijn leven. Nou, Paulus die vergelijkt hier de Christen en de wet met een man en een vrouw. Ik wil u een voorbeeld geven deze middag. Even het verschil tussen een wettisch leven, wettisch pinksterleven om het zomaar eens te zeggen, en een Christen die vertrouwt op God. Luister goed. Ik ben er getrouwd met mijn vrouw die. Maar ik ben vreselijk strijd. Elke dag zeg ik haar, dat en dat moet je doen. En je moet zo en zo doen en precies in de puntjes moet ze het doen. En Dini doet erg haar best iedere dag om met mij naar het zin te maken. En dan kom ik s'avonds thuis en dan zeg ik, Hey, dat is niet gebeurd en daar scheelt wat aan. En de volgende dag probeert Dini het weer beter om te doen, hè. En ze probeert het weer goed, want ze wil graag haar man behagen, niet? Of niet, zuster? Ja, toch? Ja, oké. Okay. Nou, dat probeert ze elke keer weer. En elke keer, ik ben zo'n pietje precies, ik ben zo streng, dat op laatste ding die begint te huilen. Ze zegt, wat een man, ik doe zo de beste. doe ik eraan om hem te behagen. hij heeft altijd kritiek op mij. Nooit doe ik het goed. En dan ontmoet je een andere man. Ik hoop het niet, trouwens, maar... Ja, ja, ja. Ja. Dan ontmoet Dini, die, die, die ontmoet een andere man. En die man is zo lief. En zo aardig. Hij is niet minder veel eisen. Hij is nog veel meer veel eisender dan mij. Maar weet je wat het verschil is? Die man die helpt haar steeds erbij. En die geeft haar elke keer weer. Uwe moed he, om door te gaan. En als ze gefaald heeft dat we Geef die man het haar weer. O, en die nu denkt, wat zou ik graag met die man willen trouwen. Maar dat kan niet. Ze is met mij getrouwd. Is niet. Nee, dat kan niet. Het is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Want, want dan is ze een echt en dat kan niet. Hè. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Zo ze moet bij mij blijven. Wanneer komt ze wel van mij af? Als ik sterf. Als ik sterf dan is het vrij om de vrouw te worden van die andere man. Nou, wat wil ik daar nou mee zeggen? Paulus vergelijkt het huwelijk tussen man en vrouw met de wet en de Christen. Er zijn heel wat christenen die proberen, terwijl ze kind van God zijn geworden, om steeds maar weer die wet te volbrengen zelf. En die wet die veroordeelt, die veroordeelt mij steeds maar weer. En dan ontmoet ik een ander. In Jezus. Christus. En hij is zo goed. Hij is niet minder veel eisend dan de wet. Hij is nog veel, veel eisender. O, oh, ik zal u vertellen: toen Jezus op aarde kwam, zei hij tegen de Fariseeën: in de wet staat geschreven: je mag geen overspel uh, plegen. Maar ik zeg u, al kijk je alleen al naar een vrouw. vrouwen, verlang je naar haar, heb je al overspel gepleegd. Ja, hij is nog veel strenger en veel maar ah, luister vrienden, hij geeft juist die vrouw de kracht om het te doen. Nou hoe kom ik dan van die wet af? De wet kan niet sterven, wist u dat? De wet die blijft eeuwig, die, die blijft tot een eeuwigheid, er zal geen jood of titel van de wet voorbij gaan. Nou wie moet dan sterven? Ik moet sterven. Maar kan ik sterven? Ik zelf niet. Maar wie is in mijn plaats gestorven? De Heer Jezus. Zo, daarom zegt Romeinen 7, vers 4. Luister wat daar staat. En, en Paulus haalt dit gedeelte aan. Laat hem maar heel, heel vlug even lezen vanaf vers 1. Hij zegt, o, weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen. Dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Ziet u, u die probeert vanmiddag altijd maar weer onder de wet te leven. Dit moet ik doen voor God, dat moet ik doen voor God. Altijd maar weer wettisch leven. Heb u niet in de gaten dat de wet heerschappij over u heeft. En dat hij u steeds weer veroordeelt. U hebt iemand anders nodig die u zal helpen. En als u die vindt, dan zult u niet meer die veroordeling in uw leven voelen. Luister wat er staat. Hij zegt, want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden. Even het voorbeeld van mijn vrouw die neer mij. Hè? Zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echt breekster heten. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat, zodat zij geen echt breekster is, indien zij zich aan een ander mag geven. Luister vers 4. Bijgevolg mijn broeders en zusters, zijt ook gij dood voor de wet, waardoor? Door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, heb ik met een hoofdletter gezet, van een ander, van hem, die uit de doden is opgewekt. Halleluja! Oh, en luister vrienden, dit moeten we leren. Als we christenen zijn geworden in een, een, en met God en gerechtvaardig zijn. Dat we die, dan niet meer de fout maken om het zelf weer te doen. Maar dat we dan zo leven. En we hebben dat heerlijke lied gezongen, trouw op u, Heer." Dat ik iedere dag tegen God zeg, heer, ik geloof dat u het in mijn leven zal doen. Heer, niet meer ik, maar Christus. En er is een proces in ons leven, maar dat is wat de mens echt rust geeft. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 8 vers 1. Hij zegt daar, want, dat, want hij eindigt met, ik ellendig mens, hè. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? Hij zegt, God is zij dank door Jezus Christus onze Heer. Halleluja. En dan zegt hoofdstuk 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn... Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonden en des doods. Van de wet van Mozes, die u altijd mee weer veroordeelt. Die steeds u maar weer wees op de zonden. U werd dood voor God, door die wet eigenlijk. Maar nu bent u het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus. Nou, bent u niet liever getrouwd met de man die u elke dag helpt? En die u corrigeert. En u steeds maar weer uh, nieuwe moed geeft om door te gaan en helpt. He? Of bent u liever, hebt u liever een leven dat u het zelf allemaal maar moet doen. En dat u een gefrustreerd christen wordt. En dat u het maar moeilijk vindt om een christen te zijn. God wil ons vandaag leren. Hij wil ons heiligen. Zonder enige twijfel. Maar we kunnen onszelf niet heiligen. Het is de geest van God. Die u en mij heiligen. Hoe? Doordat ik weet, ik ben dood voor de zonde. Ik ben dood voor de weg. Ik ben het eigendom geworden van mijn afbeeld. Van Jezus Christus. En nu zeg ik, Heer, u zal het in mijn leven doen. Ik vertrouw op u, Heer, Jezus. En ik weet, we maken vaak de fout nog dat we hetzelfde doen. Want wij mensen zijn zo sterk. U, eh, dit en ten slotte nog even. U weet van het leven van Jacob, hè? Jacob is het typebeeld van een natuurlijke mens. Van de zielekracht. En die zielekracht van Jacob was zo sterk. God die had in het begin al gezegd toen hij nog in de buik was van Rebecca. Dat hij de opvolger zou worden. Maar Jacob heeft zelf alles geprobeerd om het zelf allemaal te bereiken. Hij ging zijn vader, ging hij, ging hij, hoe uh, noem je dat? Bedriegen, bedriegen. Hij ging het zelf allemaal doen. En hij heeft veel... Deze man heeft wat meegemaakt. Oh, hij, hij, hij heeft twintig jaar bij zijn, zijn oom gewerkt. Hij, hij, hij moest op, op, op de loop gaan. Hij moest vluchten voor Ezo, zijn broer. Hij, hij raakte Rebecca vroeg kwijt in zijn leven. Hij heeft smart op smart gehad. En tenslotte, daar bij Triel, geloof ik was het, sloeg God hem op de heup. God vocht met hem. Toen werd hij op de heup geslagen en ging verder bang door het leven. En dat is een mooi type beeld voor ons. Onze zielenkracht is zo sterk. Elke keer denken wij weer. Dan kan ik het zelf wel doen. En zo zijn wij mensen. Dat is, dat, is die, dat is het vlees. Dat is het oude ik. Hè? Die zelf het altijd weer probeert. en zichzelf wil rechtvaren. Maar God wil ons leren vanmiddag. Om voorkomen op hem te vertrouwen. God zal het in uw leven doen. Al de beloften die God heeft gegeven in zijn woord. Zal hij in uw leven waarmaken. Zo ja, maar broer, moeten we dan passief zijn? Moeten we dan maar niks doen? Nee. Paulus zegt de Romeinen 12, vers 1. Ik, ik doe een beroep op u. Broeders en zusters, zegt hij. Met, met beroep op de barmhartigheden gods. Dat gij uw lichamen stelt tot een heilig, gode, welgevallig offer. Zo wij moeten onszelf ja, eigenlijk voor God geven. En het lied hebben we ook mooi gezongen in het begin. Zo laten we ons leven aan hem geven. God zal het in u doen. En ik heb liever Jezus. Als degene die mij leidt, dan de wet. U niet, prijzen heer. En dan kan het niet anders, dan zult u blijer christenen worden. Amen. Goed gesmaakt? Oké. Okay. Nou, u moet ook niet te dik worden. Je moet ook je energie weer raken, hè? Laat een moment ons ogen sluiten. Heer, we zijn u zo dankbaar. Voor uw woord, heer. Heer, dat we vanmiddag mochten horen dat we... Alleen maar gerechtvaardig kunnen worden door uw bloed. Heer, we zijn u zo dankbaar. Dat wij mogen leren vanuit uw woord vanmiddag. Uw eis. Onze heiliging. Maar heer, we weten ook dat we het zelf niet kunnen doen. En daarom willen we vanmiddag op U vertrouwen, heer. Dat u het in ons leven zal doen. Heer, u zult het doen in ons leven. We willen uw eigendom zijn, Heere. Halleluja. Van iemand die niet minder streng is, maar die ons helpt, die ons sterkt, die ons zijn heilige geest heeft gegeven. Die krachtbron in ons leven, die ons wil heiligen. Dank u Heer voor die, dat ontspannende leven met u. Dat het niet een leven is van spanning en van stress en frustraties, maar dat we met Paulus zullen zeggen, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want ik ben nu het eigendom geworden van Heer Jezus Christus. Dit is een ontspannen leven met hem. Ik geloof nu dat de Heer het in mij zal doen. Dank u Heer dat ik niet meer in de zonde hoef te blijven. Dat ik daar niet aan vast moet blijven te zitten. Maar u zal mij vrijmaken. Doordat ik weet. Ik ben met u gestorven. En ik ben met u opgestaan. In nieuwheid van leven. Ik ben een volkomen nieuwe schepping geworden. Halleluja. Niet de zonde meer zal over mij heersen. Maar ik zal heersen over de zonde. Halleluja. Ik ben de baas in mijn lichaam. Halleluja. Glory voor Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. En dit is wat de Heer ons vanmiddag wil duidelijk maken. En zeg vanmiddag. Heer vergeef mij. Dat ik het steeds zelf weer probeer. Maar ik wil nu die beslissing nemen. Ik wil op u vertrouwen. Heer niet meer ik. Maar Christus in mij. En het is goed. Dat we door de Geest van God onszelf leren kennen. Om, oh, we kennen vaak onszelf nog niet. En dat leren we vaak door allerlei dingen heen in ons leven. Maar prijs God die man en die vrouw, die zijn eigen hart leert kennen. Die zijn eigen leven leert kennen. Och, en dan weet je ook in je leven, ik heb God zo nodig. Ik kan het niet, maar Jezus wil het in mij doen. Halleluja. We zijn het eigendom van hem.